Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Agenten vinden dat ze onvoldoende leren omgaan met verwarde mensen. Dat meldt Dagblad Trouw. kwart van de agenten zou zich geregeld machteloos voelen... als mensen agressief worden of een gevaar zijn voor zichzelf. Het gaat dan om mensen die spugen, bijten, slaan of dreigen met messen en andere wapens. De nationale politie zegt de zorgen van de collega's te herkennen. Een woordvoerder zegt dat er aan gewerkt wordt... om er in de opleiding van agenten meer aandacht aan te besteden. Leden van een militie die van plan waren de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan te ontvoeren... hadden mogelijk nog meer criminele plannen. Volgens een FBI-agent wilden ze ook de gouverneur van Virginia kidnappen. De militieleden zouden de plannen hebben gemaakt omdat ze het niet eens waren... met de coronamaatregelen die in die staten waren genomen. Vorige week werden 13 mannen opgepakt van wie een aantal lid is van een gewapende militie. Door de nieuwe gedeeltelijke lockdown hebben veel bedrijven extra overheidsteun nodig, zeggen ondernemersorganisaties, VNO-NCW en MKB Nederland. Ze pleiten onder meer voor een time-out regeling, waardoor ondernemers tijdelijk kunnen stoppen zonder het risico te lopen dat ze in die tijd failliet gaan. De gedeeltelijke lockdown gaat vier weken duren, kondigde Rutte aan in een persconferentie. Onder meer de horeca gaat dicht, evenementen worden verboden en alleen kinderen mogen nog intiem verband trainen. Huishoudens mogen nog maar één keer per dag drie gasten thuis ontvangen. huis mogen groepen uit maximaal vier personen uit verschillende huishoudens bestaan. Het kabinet wil ook mondkapjes verplichten in binnenruimtes als winkels, bibliotheken en middelbare scholen. Maar het juridisch mogelijk maken ervan duurt nog even. Het weer, het is droog, vannacht koelt het af tot zo'n drie graden. Komende dag veel bewolking met hier en daar wat zon. Door een koude noordoostenwind wordt het niet warmer dan een graad of twaalf. Dit was het NOS journaal. Zanvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 For the guilty ones and all. And will you spare our thoughts for an ideal world? Where we're free to choose. For an ideal world. 9. Zie FM. Zie FM.